Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het supportershome van FC Twente gaat dicht. Volgens de burgemeester van Enschede was er sprake van georganiseerde criminaliteit... en was ook motorclub Satudara daarbij betrokken. Er werd gehandeld in harddrugs. De politie deed gisteravond tijdens de wedstrijd van FC Twente tegen PSV... een inval in het supportershome en vond daar de harddrugs. Ook op de toiletten werden sporen van drugs gevonden... zei de politie tijdens een persconferentie in Enschede. Vak P, waar de harde kern van de Twente-aanhang zit, werd ontruimd. Dat leidde buiten het stadion tot rellen. Er zijn vijf mensen aangehouden. De Nederlandse regering heeft begrip voor de Amerikaanse aanval op een Syrische luchtmachtbasis. Demissionair minister Koenders noemt het een forse waarschuwing aan het regime van Assad. Onder meer Groot-Brittannië, Turkije, saoedi arabië en de Syrische oppositie steunen de actie. Rusland zegt dat het schadelijk is voor de relatie tussen Amerika en Rusland. Ook Iran veroordeelt de aanval en de Syrische staatstelevisie noemt het een daad van agressie. De Amerikaanse raketaanval was de eerste die gericht was tegen de Syrische regeringstroepen. Tot nu toe vielen de Amerikanen alleen IS-doelen aan. Met de aanval reageert Amerika op de gifgasaanval, waarbij dinsdag ruim 80 doden vielen. President Trump noemt dat een barbaarse daad. Het kabinet probeert Unilever voor Nederland te behouden. Premier Rutte en minister Kamp van Economische Zaken praten daarover met de top van het bedrijf, zei Kamp bij BNR. Unilever heeft hoofdkantoren in Londen en in Rotterdam. Het bedrijf is na een vijandige overnamepoging bezig met een nieuwe strategie. Het wil bewijzen dat het als zelfstandig bedrijf goed gaat. Een vrouw die vorige maand bij de aanslag in Londen gewond in de Theems viel, is overleden. Op bewakingsbeelden was te zien hoe de Roemeense op 22 maart werd geraakt door de auto van de aanslagpleger en in het water viel. Het dodental van de aanslag staat nu op 5. En ook de dader kwam om. Hij werd doodgeschoten. Het weer bewolkt en soms zon. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Harts van de ANWB.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Luncht. En dat doen we natuurlijk heel sportief vanmiddag in die lunch, hè, toch? Dat wordt weer een heel sportieve, want we hebben als gast Jos Kras van het zwemmen en schaatsen in Haarlem. En dat is natuurlijk een geweldige gast. Nadat nou, we hier ook uh, Olga Commandeur uitzwaaien. Die uh, fantastisch de eerste twee uren heeft gevuld. Jos de Jong is er. Die gaat straks nog met uh, Brian Toek over het Engels voetbal praten. En Irene de Jager uh, en Jos Kras die zijn met een auto bezig. Maar die komen zo. En we hebben natuurlijk nog steeds prachtige muziek. Charles. Ja, dat is, kras, hè? dat is Kras. Ja, dat is Kras. We hebben, uh, even kijken, uh, Anita Ward... En, en zij, uh, zij, belt ons. Ja, dat is goed. Well, words. Doet het bij jou een, een belletje rinkelen, uh, Irene? <laughs> ja, nou we hadden net even, nou geen discussie... maar even de vraag uh, van wanneer dat nummer uh, was. En ja, dat is dus ja. van uh, 79. Alweer. Daar nou, zat mijn goede uh, mijn vriend Orno hiernaast me. Die zat er ook heel dichtbij. Want die zei, 80 jaren. Nou, ja. dat scheelt maar een jaar. Ja. Ja. Jammer hoor, jammer. <laughs> nee. dat maakt niks uit. Maar Jos, die uh, zat ook aardig uh, bij ons uh, zit uh, Jos Kras. Als gast. Als gast. En, um, Bekend ja. in Haarlem en omstreken. Ja. Je hebt grote projecten in Haarlem lopen, zwemmen en schaatsen. Schaatsen, ja. ja. ja, ja, ja. Zwemmen, Wat zijn dat uh, voor projecten? Kun je daar uh, iets over vertellen? Schaatsen verzorgen we schaatslessen op de ijsbaan in Haarlem. En we hebben schaatstrainingen die we op de ijsbaan in Haarlem verzorgen. We hebben twee groepen: we hebben de categorie die les wil hebben. En we hebben een categorie die echt wil trainen ergens voor dus voor een marathon. Of ze dus, doen aan lange baanschaatsen, ze willen hun bochtentechniek verbeteren. Daar schrijven wij trainingsschema's voor en hebben we specifieke techniektrainers voor in dienst. Maar het is allemaal amateur-niveau, we hebben het over dan toch? Nou, degene die bij ons werken niet. Nee, nee, maar uiteraard die, niet, maar die, die sporten wel. Dat ja, hoop ik ja, altijd ja, ja. Ja. ja. En hoe zit het met zwemmen dan? Nou, met zwemmen verzorgen we zwemlessen. Maar naast het zwemmen hebben we ook uh, banen zwemmen. En toen bleek toch dat er in, uh, in de regio Halem een grote behoefte bestaat aan uh, ja, sportief zwemmen. En op elk niveau. Nou, en we prijzen ons heel erg gelukkig dat we daar ook een, een, een, een oud-Olympiaganger bij hebben. Hans Kroes, die twee Olympische Spelen meegedaan heeft. Die traint ook bij ons. En we hebben een aantal jongens, Fili Adam, Simon Frank, uh, Hans Jans. Ja, die hebben toch allemaal Europese kampioenschappen, hebben die gezwongen. En die komen bij ons, komen ze de trainingen volgen... omdat ze toch erg gecharmeerd zijn van de manier waarop we het aanbieden. Leuk. Ja, echt heel leuk. Klinkt goed, René. Nee, Je hebt een passie voor sport, hè? En dat begint iedere dag al om half zeven, geloof ik. Klopt. Hoe kun je dat? Ja, hoe kun je dat? Ja, er zijn mensen die komen in bed uit voor een kop koffie. Ik, ik vind sporten gewoon heel erg leuk. En uh, ja, de bewegende mens, dat, uh, ja, dat staat mij enorm aan. Alleen ja, ik heb het nooit onderdrukt. Dat ik bewegen heel erg leuk vind. Men krijgt mij, mij niet zo makkelijk in de stoel. Nee, ik hoor dat je wel erg hard rijdt naar de planeet s ochtends. Nou, dat kan niet waar wezen. <laughs> dat kan niet waar wezen. En zeker onder het wildviaduct niet. Want uh, nee. één keer krijg je die boete voor boven de dertig. Uh, maar zo je je vroeg staan ze er toch niet? Nou, ik weet niet of ze er wel of niet vroeg zijn. Ik ga het in ieder geval niet uitproberen. Nee. Nee, ik doe het ook keurig hoor. Ik rijd dertig daar. Ik kijk wel uit. Maar het is heel interessant, dat zwemmen. Ja. En het wordt steeds groter. Ja, het groeit als kool. En uh, ja, er blijkt toch... Ja, ja, wat je op het moment gewoon heel erg ziet, dat is een zoektocht naar, uh, naar meer. En met name ook op uh, bewegingsgebied. Je ziet ook dat mensen steeds langer zelfstandig wonen, autonoom zijn. Ja, en het medicijn om, uh, om lang zelfstandig te kunnen wonen, dat, is dat blijkt toch bewegen te zijn. Je hebt uh, ja, een warm pleitbezorger van uh, bewegen tot op latere leeftijd, is professor Erik Scherder, die vrij veel bij, uh, bij op, uh, op, uh, op, uh, op tv is bij programma's, en die ook vrij veel lezingen geeft. Hij komt uit de geriatrische hoek. Maar ja, toch blijkt dat uh, ja, het niet bewegen... dat is het nieuwe roken hè, van, uh, van tegenwoordig. Het blijkt dat ook rokers, dat, uh, als ze maar genoeg bewegen... dat ook uh, ja, de kwaliteit van leven dat dat uh, in ieder geval hoog blijft. Hoor je ja. ja, het, We hadden net natuurlijk een warm pleitbezorger van bewegen... ook op een hogere ja. leeftijd uh, ja. in de studio, algecommandeur... Want die, uh, uh, die doet niets anders dan uh, hey, ook uh, voordrachten geven en mensen in beweging helpen ja. enzovoort. Nou ja, Martijn Prinsen, die we straks aan de telefoon hadden hè, van voetbalinhaarlem.nl, die heeft nu in het noorden van Haarlem bij Schoten een heel project opgezet. Die halen dus mensen thuis op, brengen ze naar dat Schoten terrein om ja. daar allerlei dingen te doen. Dat is toch hartstikke mooi. Nou, het is eigenlijk best wel heel vreemd dat het, dat het nooit bestaan heeft zo, zo uh, intensief als er nu gesport wordt. Want kijk, wat, wat best wel raar in onze maatschappij is. Totdat kinderen vier jaar oud zijn, dan gaan ze naar het consultatiebureau. En er worden allerlei vragen gesteld: van goh, eet hij al zelfstandig? Beweegt hij, kruipt hij, zit hij, loopt hij? En er worden allemaal fysieke vragen gesteld. Nou, en vervolgens uh, gaat zo'n kind die gaat naar school. En dan komen de ouders die komen op 10 minuten gesprekken. En dan gaan de gesprek eigenlijk over: van ja, hij zit niet zo goed stil. Hij let niet zo goed op. Dus het bewegen dat wordt steeds meer naar de achtergrond geschoven. totdat uh, dat kind uh, op een gegeven moment 75 jaar oud is. En dan worden weer exact dezelfde vragen gesteld. Goh, uh, kan hij nog zelfs eten? Is zijn ontlasting goed? Beweegt hij goed? Ja, al die vragen worden weer gesteld. Maar dat gat van 71 jaar daartussen, dat slaan we even voor het gemak over. Maar het is wel een basis om na je 75 ste nog lekker te kunnen functioneren. Ja. En ja, je zegt iedereen zou gewoon moeten. Ze zijn welkom. Ja, ja. Ja, dan heb je wel wat dingen. En daar zijn, daar, daar, daar zijn wij denk ik wel redelijk uniek in. Wat wij, wat wij met name doen, dat is dat iedereen bij ons op zijn eigen niveau kan sporten. En dat wil ook zeggen dat als je bij ons komt banen zwemmen of komt schaatsen... Dan hebben we voor jou hebben we op jouw niveau, op jouw leeftijd, hebben we een instructeur staan. En dan ja, je, je hoeft ook nooit te schamen. van ik, ik kan het niet. Maar je hoeft je ook niet te irriteren van ik zit nu in een groep met mensen die niet zo goed kunnen zwemmen als dat ik kan. Ja, maar hoe doen jullie dat? Want het is wel opmerkelijk, je hebt dus allerlei verschillende trainers, hè? een ja. Nederlands kampioen erbij. Uh, het werkt formidabel. Maar hoe, hoe deel je die groepen in dan? Nou, wat we gedaan hebben, dat is dat we twaalf jaar geleden zijn we begonnen met een leerlingvolgsysteem op te zetten. En globaal delen we iedereen die bij ons sport, die delen we in op tien niveaus. Je kan ook bij voorbaat kan je, kan je inschrijven voor een niveau. En die niveaus die zijn heel simpel, want iedereen weet van zichzelf wel wat voor niveau die sport. Niveau 1 is kennismaken met sport. Nou, bij golf bijvoorbeeld, uh, ja, wat, wat, wat is dat? dan krijg je baanpermissie. Dan weet je wat de regels zijn in de baan. Maar je hebt nog geen golfvaardigheidsbewijs, tegenwoordig handicap 54. Maar ook bij tennis bijvoorbeeld. ja Wanneer is een bal in en uit. Eh, bij voetbal wat zijn de lijnen. Wat, eh, ja, dat je weet wat, hoe, wat die sport inhoudt. Nou, Dan krijg je niveau 2 tot en met 5. Dan word je eigenlijk geconfronteerd met. Welke vaardigheden moet ik nog leren. Hè, om, om de sport te kunnen beoefenen. Nou, en als je niveau 2 tot en met 5 eh, doorlopen hebt. Dan ga je naar niveau 6. En dat is competitieniveau. En dan is... Dan, dan accepteer je het fysieke gedrag wat je dan hebt. En dat uh, ja, het fysieke gedrag, dat ga je inzetten. Jouw gedrag ga je inzetten om een ander te kunnen verslaan. Of in ieder geval een competitie ermee te kunnen leveren. Bij niveau 5 praat je over, ik zet mijn fysieke gedrag in... om de confrontatie met mezelf aan te gaan, een prestatietocht. Hmm. Naar nou, niveau 10, dat is olympisch niveau. Olympisch niveau, be, be, ja, dat, dat vraagt een hele andere benaderingswijze. Want je doet het met de absolute wereldtop. Maar de benaderingswijze is ook heel anders. Je hebt niet maar één trainer. Je hebt een trainer die er is uh, uh, voor de start. En je hebt een trainer die er is voor de finish. En je hebt een trainer voor het rechte eind. En het zijn allemaal specialiteiten. En je hebt een, je hebt een uh, mentale coach die loopt er rond. En juist dat steeds dat inkaderen, dat maakt het ook zo interessant. Want dat betekent ook dat, dat je aan de basis zegt... Nou, ik heb daar een trainer die zorgt voor veelzijdige beweging... En helemaal bovenaan ga je steeds meer specialiseren. En dat, ja... Ik moet je zeggen, dat maakt het heel leuk... om die sporten aan te kunnen bieden. Maar als ik het goed begrijp, iedereen is welkom. Iedereen. Iedere leeftijd is welkom. Ja. En jullie behandelen dat allemaal individueel. en. Hoeveel ja, dat mensen... vind ik dus heel knap. Ja, dat ja. vind ik bijzonder. Ja. Dat vind ik echt bijzonder. Nou ja, kijk, bij ons is het... Uh, ik heb zelf in het onderwijs gezeten. En in de tijd dat er... Uh, nou, je praat over 83, 84... kwam de Horstnota, die kwam door... En ja, toen was er echt sprake van bezuiniging. En ja, de, de, de Nederlandse gemeenschap die, die nam toen echt uh, ja, onderwijzend Nederland op de schop. Want die zeiden van ja jongens, jullie zitten altijd thuis. Jullie hebben korte werkweken. Jullie hebben twaalf weken vakantie. En het werd altijd verdedigd met... Uh, ja, dat kan wel zo zijn. Maar uh, ja, wij moeten onze lessen voorbereiden. En we hebben vrij veel nakijkwerk daarnaar. Ik heb zelf in het onderwijs gezeten. Ik ga niet zeggen dat het niet gebeurt... Maar ik ga wel zeggen dat de praktijk uitwijst dat het niet altijd gebeurt. En bij ons is het zo dat op het moment dat je lesgeeft... dan van tevoren krijg je al een signaal. Nou, jij moet lesgeven aan deze groep. Dat zijn die mensen die op dit niveau sporten. Die deze vaardigheden beweersen. Die die prestaties neergelegd hebben. En dan geeft zo iemand bij ons, die geeft 50 minuten les. Hij weet van tevoren aan wie die lesgeeft. Op welk niveau die lesgeeft. Wat hij moet aangeven. Na afloop... Na die vijftig minuten. Ja, dan, dan krijgt die man niet uitbetaald. Hij zal eerst zijn les moeten verwerken. En dat gebeurt digitaal. En dat kan op elke plek op de wereld. Dat maakt niet uit. Dus hij slaat die les op. Nou, het verslag van die les. Wat hij opgeslagen heeft. En het is niet het meeste werk. Het is gewoon aanvinken van vaardigheden. Uh, dat is een, een opmerking van. Joh, je keerpunt ging niet goed. En na het keerpunt denk ik even buiten strekken. Even wat verder na. Want ik zie dat je... Dat je bij je buik, dat je het loslaat. Dus je strekt niet goed onder water. Dus die, al die opmerkingen, die, die zet je neer. Op het moment dat je dat opslaat, krijgt de cursus. Direct een mail krijgt hij, uh, digitaal krijgt hij toegestuurd. Dus die weet ook hoe serieus er met hem omgegaan wordt. Jos, het is niet alleen voor mensen uit Haarlem, hè? Nee. Ook zandvoorters zijn welkom. Ja, ik heb heel veel zandvoorters op les. Ja, we hebben, op dit moment hebben we er een kleine 27.000 in ons bestand staan. Ongelooflijk. Ja. ja. En wat betalen die mensen? Nou, daar, daar hebben we altijd de filosofie over. Je moet het altijd betaalbaar houden. Maar je moet ook serieus genomen worden. Bij ons betalen de mensen... tussen de 24 en de 48 euro per maand. En het is, uh, dat is afhankelijk van al of niet... inclusief entree tot de ijsbaan... of entree tot het zwembad... of entree tot het atletiekpark. Geweldig. Ja. Ik vind het echt fantastisch wat jullie doen. Echt super. Nou heb jij geen platenlijst ingeleverd. Maar je hebt vast wel muziek die je mooi vindt. Nou, dat weten jullie toch? Nou, niet, niet, niet helemaal. Maar ik heb, ik heb wel wat leuks uitgezocht. Want als je wil sporten s ochtends, dan moet je wel uit je, uit je uh, luie bed komen, toch? Ja. Nou, met Bianco zingt erover. Dus dat komt goed uit. Dank je wel. Als je wil sporten, uh, die doet het meestal niet s'nachts, alhoewel. Sommige mensen wel s'nachts. Het zijn er andere sporten. <laughs> maar uh, als je wil sporten, moet je, je je luie bed uitkomen. Nou, uh, met Bianco, een groep uit de jaren tachtig, weet ik. Die hadden daar een mooie oplossing voor. En die zongen, get out your lazy bed. We gaan weer heel snel naar onze presentator, uh, presentatoren, moet ik zeggen. Want het zijn er twee. Romperen van Vollen en Heer. Rukkert. Maar ook Jos de Jong uh, heeft nu de microfoon bij. Want die gaat straks met een... Uh, Engelsman praten die wij heel goed kennen in ons programma. En uh, Ron, uh, ik z… nam jij het roer maar van over? <Bailey> ja, dankjewel. Nee, Lijkt doe me. het gewoon op. Doe jij het ja, maar We hebben als gast Jos Kras hier zitten. Uh, uh, Haarlem, sport, al, weet er alles van. Doet er ook heel veel mee. En Irene, jij wil nog iets ja, weten van we Ja, uh, er is natuurlijk iets uh, geweest met uh, de uh, Syrische vluchtelingen. Er waren er twee. Alla, yeah, yeah MO. En MO, die, die zijn bij jou begonnen en dat bleken toch wel twee toptalenten te zijn. Wat is er met ze gebeurd? Ja, kijk, het, dat integratieverzoek dat werd uh, van hen afgewezen. En waarom? Omdat ze zich in uh, Duitsland als eerste aangemeld hadden. En dan behoort eigenlijk behoren ze ook in Duitsland behoren ze opgevangen te worden. Nou, via allerlei juridische procedures is dat uh, uiteindelijk afgeketst. Ze zaten in Zandvoort en inmiddels uh, trainen ze allebei bij, uh, in de vaart in allebei bij het uh, talentencentrum daar. Maar met name Moja, dat is echt een wereldtalent op, uh, op het gebied van Triathlon. Maar was dat omdat ze daar gehuisvest werden, dat ze die kant op gingen? Of was dat omdat daar een betere training voor hen uh, was? Nee, dat had alles te maken met de huisvesting daar. Ja. Wel jammer, hè? Ja, wel en niet jammer. Ja, uh, ja, ja. Ja, jammer. Ja. alle is gewoon een hele fijne jongen om mee te trainen. En Mo is ook een prima gozer om mee te trainen. Maar ja, er zijn er zoveel. En het, ze zitten nu bij Ronald Stolk in, uh, in Alkmaar. En daar worden ze ook prima opgevangen. Is dat omdat de gemeente Zandvoort daar niet goed in meegewerkt heeft? Of was dat gewoon Nou, de gemeente Zandvoort stond hier buiten, bij mij weten. Ja. Dus uh, dat, dit, was gewoon, dit had gewoon te maken met uh, ja, de immigratiedienst. Nou, Oké. Okay. Nou, het is natuurlijk prachtig dat, uh, dat die jongens uh, zover uh, gekomen zijn. Uh, is dat iets wat jullie uh, makkelijk kunnen herkennen? Als er uh, zeg maar, uh, talenten zijn? Hoe, hoe, hoe herken je dat? Of herken je dat? Nou, herkennen eerst natuurlijk. Ja, nou ja, wat is een talent? Hè? Kijk, uh, ik kreeg Allah, er werd een verzoek bij mij neergelegd over Allah. En ja, je hoort dan wat zijn tijden zijn. En die jongen die kan erg goed zwemmen, maar... Voor Syrische begrippen. En daarvoor kon hij heel goed zwemmen. Syrië is een woestijn natuurlijk. Dus dat, uh, dat, dat zat wel snor. Daar was je al gauw een hele goede zwemmer. Voor Nederlandse begrippen kwam die goed mee. En hij kwam ook bij mij in de trainingen. Kwam die redelijk tot goed mee. Maar ja, dan is het van ja, wat komt eruit uiteindelijk? En door de onzekere situatie waar die jongens in zaten. Ja, uh, schoten de trainingen er nog wel eens bij in. En trainingseffecten die krijg je door uh, ja, toch je trainingen consequent te blijven volgen. Want op dat moment kan je ook je, je trainingrustbelasting rust, dus aanpassen. En dan kun je ook gaan periodiseren met die jongens. Maar dat werd je ontnomen omdat, ja, het was, ja waar gaan we naartoe? Waar worden we gehuisvest? Ja. Maar er is nu een vrij stabiele situatie in Alkmaar. Want er zitten ze nu inmiddels al bijna een jaar. Dus ik ga ervan uit dat we binnenkort wel weer van ze gaan horen. Hoe, hoe oud zijn deze jongens? Aladi is nu 17 en Modi zal 22 zijn. Oké, okay, dus dat is toch wel uh, in ieder geval die van 22. Dat is niet ja, die, maar die man. gaat oogsten. Ja, die was nou, bij mij weten, was die tweede van uh, Afrika op de triathlon. Dat was geen, geen kleine jongen. Er zijn Bijzonder. meer talenten hè, ja. die, die zeg maar vanuit uh, de vluchtelingenstromen komen. Ja. Zij, melden zij zichzelf aan hè, bij, bij de discipline waar ze dan zeg maar goed in zijn? Of hoe, hoe werkt dat? Want die komen hier binnen en ja, zijn natuurlijk ook getraumatiseerd. Ja. We moeten dan hun weg zien te vinden. Nou ja, het punt is, hoe werkt het in de sport? Kijk, als jij lekker kan sporten... dan ga je gewoon ja, met of sporters in contact. En uh, ja, de een naar de ander die gaat je wel helpen. En die wijst je wel uh, naar een vereniging toe... waar je opgevangen kan worden. Nou, Zo is met Ala en Mo ook gegaan. Ja, en er zijn ook vaak begeleiders... Hè, die, uh, ja. die ze wijzen op... Uh, sportmogelijkheden uh, in de regio. Want uh, ik weet het... bij het uh, voetbal... wat wij dan op woensdag en, en vrijdagmorgen doen... Daar hebben we toch ook een aantal keer uh, wat uh, asielzoekers gehad. Ja. Die dan dankzij de begeleiding daar terecht kwamen. Dus, dat, dus zo werkt het natuurlijk en dat is heel goed. Alleen maar goed, want er zijn ja. dus enorme talenten tussen. Ja. Nou ja, wat je op dit moment ook in de sport ziet, dat is dat het, het, het is veel meer opengegooid dan vroeger. Vroeger zat je bij een vereniging. En uh, ja, als je naar een andere vereniging toe ging, dan. Uh, ja, dan was je eigenlijk een beetje deserteur. He, dan, werd, dan werd je ook een beetje met de nek aangekeken. Maar het is nu niet meer aan de orde. Het is nu voor jou, uh, iemand presteert goed. Nou, het is hartstikke leuk dat, uh, dat diegene bij ons getraind heeft. Maar we hebben een regionaal en nationaal trainingscentrum. En als ze daar uh, beter op hun plek zijn. Nou, het is alleen maar goed voor degene die er nu trainen. Want dat bevordert de concurrentiestrijd tijdens de trainingen. Ja, ja mooi. Nou, ik uh, stel voor dat we nog even naar een lekker muziekje gaan luisteren. En daarna Waters, geven Store, we Sport, Jos, de ruimte. En ja, daarna oké. krijgen we Engels voetbal met Jos de Jong. En ik moet nog even wat, uh, wat corrigeren en mijn excuses aanbieden. Want ik vergat Irene, de jager, wat oh, de melden. Ja, de notabene mede-presentatrice mede -presentatrice van dit programma. Dus uh, Irene, welkom natuurlijk ook. Hè. Het dus, zij je vergeven. <laughs> hey, uh, uh, ik heb gewoon uh, Don Rosenbaum even opgebeld. En die heeft ook iets met zwemmen.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 Help one more time. I'm drowning, but I'd like to stay around.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 Swimming into the water as well. <laughs> <laughs> yes, Henny, I was. <laughs> no, no it's, it's Charles speaking. <laughs> I'm, oh, Charles, Charles, I'm always swimming in deep water. It's called life. Yeah, <laughs> the, the, the, the, this was a local artist called Don Rosenbaum, and okay. I, I don't know if he's you known were. in England. But I haven't heard him. Oh, uh, okay. I, I, I, But I wouldn't be great on music. Okay. <laughs> no, but This was a pretty popular song, so you actually ought to know it, Brian. <laughs> yeah, this, this, the song, I, I, I, I would remember, but the, the, okay. the musician, no. Okay, well, uh, let's talk about uh, music all the time. And we get a lot of songs uh, which uh, which are nice to uh, to listen to, but uh, a bit about uh, the English football. There's a couple of games uh, going on over the weekend, but the most They're... important one, as far as I can see, is Everton against Leicester. Leicester used to it... be almost at the bottom. And they seem to be coming up to the 11th place so far. Have you got some yes. news? In, in, indeed. Uh, they they um, parted with their championship uh, hero, Mr. Ranieri from Italy, and changed their manager to a great Shakespeare, very aptly named. Since then, they have played uh, one, five games. Um, they have found their old uh, performances, like from last year. Mr. Vardy, their striker, is, is exceptionally playing very well both for England and for Leicester. And um, uh, um, it's going to be a hard game for Everton. Everton, are without their um, full-back, uh, Ashley Williams, he's suspended. And uh, with Connolly, who broke his leg three, three weeks ago, they have a defence problem. Uh, Lukaku is playing reasonably well. He's beginning to score, but he just doesn't seem to have the support that uh, that other teams have quality in midfield. Okay. But I I suspect Everton to win. They have a very good home record. Okay, let me just uh, try to translate a little bit. Ehm um, het wordt een spannende wedstrijd. Everton uh, tegen Leicester. Leicester stond uh, nog ik geloof bij of vijf weken geleden nog vrij onderaan. Heeft zich tussen omhoog geklauterd naar uh, naar de elfde plaats. Everton tegen Leicester, dat wordt een uh, behoorlijk spektakel. Er zijn wat uh, blessures, met name in defensie van, uh, van Everton. Maar toch, je weet me nooit, uh, Brian, onze specialist, zegt dat Everton toch wel de meeste kansen zou kunnen maken. But we still have to see it. We made a lot of predictions over the last couple of weeks. And sometimes we were right. But we, occasionally we happen to be wrong as well, wasn't it? We have been. And last weekend, uh, Crystal Palace beat Chelsea at Stratford Bridge. No one would have uh, said that. No, the Chelsea are still seven points ahead of Tottenham Hotspur. Tottenham um, Hotspur play Watford this weekend, so they should win that. And Chelsea are out to Bournemouth. Yeah, Bournemouth. Bournemouth is are, yeah. are mid-table. You wouldn't know. They, they they They're hard to beat at home. Okay. So um, You know, there, there could be something there. However, I, I couldn't see Chelsea lose the league. But... Maybe we'll have, we'll have a bit of a destruction there. That's the only game I can see Oké, okay. I'll, I'll translate this short way yeah, again. No problem. Er zijn er nodige wedstrijden dit weekend, maar een van de wedstrijden is natuurlijk Bournemouth tegen Chelsea. Waarvan in eerste instantie men weinig verwacht, maar dat is niet helemaal zo. Want Bournemouth, als hij thuis speelt, dan zijn het, een tough, zijn het tough cookies. En ondanks het feit dat ze op de 13e plaats staan, zou ze, zou ze Chelsea, die op de eerste plaats staat met 72 punten, best wel eens een moeilijke tijd kunnen geven. Okay, what's uh, what's uh, what's next? Uh, have you uh, have you heard any news about uh, Kuman at all? No, no. Everything is. is um, I, I think now we're just preparing for the last couple of games of the league, and then come the summer, we'll be hearing about Kuman uh, Lukaku, could be moving from Everton. Uh, mm. I think he wants to play ch European champion football. Um, yeah. it, it's it's quite quiet here at the moment. There was a lot of games in the weekend, so you know. Players and, and and their managers seem to relax a bit more. Yeah, okay. Um, so, is, yeah, they just prepare for the, the weekend games. Yeah, so uh, Everton is still uh, still in the league for uh, for, for playing uh, European football? But no, no, no, no, no. No, it's not anymore. No, no. no, okay. no, no, no. And, and, and I think Manchester United no. neither. They drew okay. 1 1 with Everton. Oké, okay. uh, okay, dus uh, ja, that's that's uh, that's Everton zit er niet meer in om de Europese voetbal uh, te kunnen spelen yeah. volgend jaar. Maar je weet me nooit. En wat de situatie met Koeman wordt, dat weten we ook nooit. Oké, okay, Brian, like I always say, we can keep on talking for hours and hours. But I won't uh, waste your time anymore. It's always okay. nice to speak to you over the, uh, over the phone for uh, Radio Zandvoort. Yep. And uh, we'll moment. be in touch next week again. Oké, okay? okay, thank you very much. Enjoy the game. Ja, yeah, oké, okay, have a nice weekend, a lot of sun, and whatever. Oké, okay? Okay. <laughs> thank you, Zanford. Bye-bye. Okay. Thanks ever -bye. so much. Bye-bye. Dat was uh, Brian Torrey vanuit uh, het verre Engeland. Uh, ik heb wat muziek klaarstaan. Uh, ik vind dat je met sporten moet je eigenlijk acht dagen in de week moet je bezig zijn. kort in de week als het even kan. Om uh, lekker te blijven bewegen. Lekker fit te blijven. Om na je zeventigste ook nog uh, lekker actief mee te kunnen doen in de maatschappij. Uh, dat werd net al door onze gast meneer Kers uh, duidelijk aangegeven. Toch? <laughs> ja. Klopt helemaal. He? Ja klopt helemaal. Ik had nog één vraag Jos over de Olympische Spelen. Want een van die twee uh, jongens die uh, maakt daar grote kans op. Hè? Ja Modi maakt heel veel kans op de Olympische Triathlon. Ja. Ja. Eigenlijk had hij in Rio er al bij kunnen zijn. Want? Ja, het, het gaat er net om wat voor status. Komt hij voor Syrië uit? Komt hij voor Duitsland uit? Komt hij voor Nederland uit? Nou, er was natuurlijk best wel een groep uh, vluchtelingen die een aparte status uh, kregen bij de Olympische Spelen. En uh, ja, daar, daar zat hij niet bij. Worden ze dan versneld uh, Nederlander? Moet dat? Is dat, is dat nodig? Nou, dat, dat hoeft, tegenwoordig hoeft dat niet meer bij, uh, bij, bij, voor, voor het Olympisch Comité. Ze hebben een aparte groep, nou nee, dat was bij Rio ook zo, ja, een aparte groep die daar aan meedoet. Ja. We hebben trouwens bij HFC ook twee jongens uh, nu lopen. Dat is een schitterend verhaal, die spelen nog goed ook. Eén jongen zat in het jeugdteam uh, van zijn land, van Syrië. En ja, dan denk je, ja, international? Nou ja, dat maakt hij wel waar en dat is wel grappig natuurlijk. Ja. En ik vind het fijn dat de Nederlandse maatschappij deze jongens op deze manier opneemt. Hè? Ja, dat ze de ruimte krijgen om dat te ja. doen. En er worden ook allerlei fondsen aangeworven. Want ja, zo'n contributie bij HFC bijvoorbeeld is best hoog. Maar er wordt van alles en nog wat voor verzonnen. En dat is natuurlijk ook leuk. Jos, heb jij gisteren Twente gezien tegen PSV? Nee, helaas niet. Ik lig uh, op tijd in mijn bed. Ja, nou het is wel... De gekste ervaring die ik ooit heb meegemaakt. Ik zit dus gewoon rustig te kijken en te hopen natuurlijk dat uh, Twente wint. Het werd uiteindelijk in de laatste minuut gelijk. Maar daarvoor gebeurde iets heel vreemds. De speaker in het stadion zegt dat iedereen het stadion uit moet. Toen, maar. En daar brak natuurlijk paniek uit. Dat, uh, nou bleek het om één vak te gaan. Want de politie had dus aanwijzingen dat daar uh, drugshandel werd bedreven. En die hebben dus een heel vak, zeg maar, gearresteerd. En die moesten er allemaal uit tijdens de wedstrijd. Dat is heel raar. Maar de wedstrijd ging gewoon door. Hè? En de wedstrijd ging gewoon door. Dat werd ook gezegd door de, door de omroepen. De wedstrijd wordt gewoon, uit, gewoon uitgespeeld. Maar u moet allemaal het stadion uit. Dus in de eerste instantie dacht iedereen... ja, er zal een bom zijn of zo. Of een bommelding of wat dan ook. Heel raar verhaal. En ik begrijp best dat de politie druk, uh, drugshandel wil oplossen. Maar ik vond dit toch een beetje wat vreemde manier, hoor. Dat is vriendelijk, hè? Je is. betaalt voor je kaartje en ja. dan mag je vertrekken. Je staat met je kind te kijken naar een ja. leuke wedstrijd... en je moet er opeens uit. Is dat is potkelijk. Maar goed... Aan de ene kant wel, aan de andere kant moet de politie een keuze maken. En ja. ze zullen dat zeker goed overwogen hebben, ja, lijkt mij. Ja, dat moet je toch anders doen. Irene, jij lijkt me nou helemaal een, een, een type wat uh, de politie kan vertegenwoordigen. Net zoals die andere dames die we, die we wel op de televisie zien. Nee. <laughs> ik heb geen idee. Nou, je denkt nee. het al een beetje eigenlijk, hoor. Ja, ja. nou ja, goed, weet je, ik, ik denk dat iedereen gewoon zijn best doet en zijn werk doet. En uh, dat, ze, dat ze zeker wel, uh, tuurlijk, de politie maakt fouten. Maar over het algemeen doen ze wel overwogen dingen. En uh, ja, dat zal echt wel een, een lijkt me een goede reden voor geweest zijn om dit te doen. Dat ze het onhandig aangepakt hebben, dat is een ander verhaal. Dat en, en Jos heeft er gelukkig geen last van in zijn zwembad en op de ijsbaan. Gelukkig niet. <laughs> zal ik de agenda straks doen of uh, nee, doe maar een, zal ik hem er nu we in gooien? We, ja. okay, nou, we hebben een uh, kleine agenda voor uh, Zandvoort uh, voor de aankomende week. En een stukje van deze week nog. Tot en met 7 mei, dat duurt nog even, is de expositie This is China in het Zandvoortsmuseum. En tot en met 26 april is de expositie Bloemen Aquarelle van Suzanne Laan... bij Pluspunt in de Vleemingstraat uiteraard. Uh, dan is er uh, morgen de DNRT openingsrace op het circuitpark Zandvoort. En morgen is ook de zesde open Zandvoortse kampioenschap Aardappelschillen... vanaf 12 uur, daar kun je je nog voor aanmelden. Jij doet mee, hè? Nee, ik dacht het niet. Dan, uh, is er, sport. Het is ook een sport, hoor. <laughs> ja, het is zeker een sport. Maar ik eet liever gewoon een kant patatje. Vind ik lekkerder. Dan is er uh, zondag, uh, dat is Palmzondag... een concert uh, in de sint Agatha kerk uh, van uh, de Johannespassie. Uh, dat is om drie uur. De entree is 27 euro. Maar als je nu voor die tijd... de kaart koopt uh, in de voorverkoop... bij Tromp, Kaashuis Tromp... dan kosten ze slechts 18 euro. Dus als je er naartoe gaat... Wees slim en haal daar vast je kaartje. Het is uh, een pittig stuk, maar wel zeker de moeite waard om naartoe te gaan. Dan is er op 13 april een surfbordel bij First Wave Surfschool. Dat is uh, nummer 13, geloof ik, hè? Of is dat niet 13? Jos, jij weet dat vast. Ik weet het echt niet. Oké. Okay. Nou, uh, dat moet je dan maar via internet opzoeken waar dat precies is. En wat heel erg leuk is, tenminste, ik vind dat heel erg leuk... dat is uh, vanaf 14 april en dat duurt tot september is er Art Boulevard. In die periode mogen de portrettekenaars, schilders, sieraak... de makers, levende standbeelden, enzovoort, enzovoort... op een plek van 3x2 meter, dus een stukje van 3x2... hun kunsten uitvoeren en verkopen tussen tien uur ochtends... en uh, tien uur s avonds. En het is gratis natuurlijk voor de bezoekers. En ja, dat is natuurlijk leuk uh, voor mensen om daar... Uh, gaan staan, maar ook om daarna te kijken. Dan is er 14 april ook de pubquiz bij Café Koper... vanaf 9 uur s avonds. En uiteraard het volgende weekend, 15 tot 17 april... de paasraces op het circuit. Um, nou, er is op 23 april Bimmer World op circuitparks stand Ik heb geen idee wat dat is. En ook classic concerts in de kerk weer daarna... met piano en klarinet. En dan uiteraard hebben we Koningsdag op 27 april. Maar uh, nou, dat uh, komt vanzelf goed, denk ik. Hennie, je hebt nog wat zie. Max Verstappen heeft vanmorgen de snelste tijd neergezet... tijdens de voortijdig afgebroken eerste vrije training... voor de Grand Prix van China. Door de hevige regen en de mist werd de training... na ruim 10 minuten definitief gestaakt... omdat de medische helikopter niet in staat was... om te landen bij het ziekenhuis in Shanghai. De tweede vrije training kon later op vrijdag... vanwege dezelfde reden helemaal niet van start gaan. Geen enkele auto heeft de pitstraat verlaten. Verstappen reed tijdens de eerste sessie vier ronden... en had op dat moment van de definitieve rode vlag... de snelste tijd 1.50.49. Maar Lewis Hamilton van Mercedes... en Ferrari-coureur Sebastian Vettel en Kimi Rijkonen... hadden nog geen tijd neergezet. De Nederlandse UFC-vechter Mousasi... ik moet het goed uitspreken jaagt op de wereldtitel en waardering. Hamilton roept de eigenaren van de Formule 1 op om creatief te zijn. FC Twente-directeur Van Hals is zich gisteren rotgeschrokken... met dat gebeuren in zijn stadion. En Nauta maakt de overstap naar de schaatsploeg van Lotto Jumbo. Ja, over bewegen gesproken. Er is een jongeman uit uh, Malta... En die is acht jaar. En die, uh, nou ja, de kilo's die vliegen eraan. Omdat hij een zeldzame hormoniale aandoening heeft. En uh, om te kunnen blijven leven, moet die jonge triathlons afleggen. En hij moet dus blijven bewegen, want anders dan groeit hij helemaal dicht. Dus daar ook maar weer bewegen is belangrijk. Maar oordeel niet over mensen die wat uh, gezet of dik zijn. Want het is niet altijd omdat ze te veel eten. Maar het kan ook een medisch probleem zijn. Dus bij deze. Ik heb nog een vraagje meneer Krasman, die heeft met de ijsbaan in Haarlem te maken. Er wordt op dit moment ten zuiden van de ijsbaan een hotel gebouwd. Hoe kijkt u daar tegenaan? We kijkt er nu nog niet tegenaan, maar het gaat wel komen natuurlijk. Ja, het is, is fantastisch dat het uiteindelijk gebouwd wordt. Het heeft natuurlijk jaren braak gelegen. En, ja, ja. Finance... ja nee, maar ik bedoel ten opzichte van de ijsbaan, want dat is natuurlijk ten zuiden ervan. Ja. Het kan misschien wel energie besparen omdat de, de, de, de zuidkant in de schaduw komt te liggen. Uh, ik bedoel meer het uitzicht en, en uh, wat de schaatsers hebben als ze een rondje maken, zeg maar. Nou die schaatsers die hadden geen uitzicht hoor, want dat uh, ja, maar wel ligt licht natuurlijk vanuit het zuiden, zeg maar op de ijsbaan. Nou daar stonden altijd heesters en daar was een uh, ja, okay. uh, ja daar stonden schotten voor. Dus dat het zal niet veel uitmaken. Het maakt helemaal niks uit. Oké, ja, oké. Okay, okay. En uh, ja we wisten ten tijde dat de overkapping erop kwam ja. wist iedereen dat er een hotel zou komen. Ja. Dat was ja, maar toen al. Vanmiddag. Men wilde al uh, daar een kap van maken ook, hè? dus dat de hotelgasten op de ijsbaan zouden kunnen kijken bijvoorbeeld. Nou, destijds is het wel afgesproken dat ja. uh, het hotel... dat de, de hotelgasten echt op de ijsbaan konden blijven kijken. Ja. Maar waar het fout gegaan is, dat, uh, dat spoor... dat hebben ze mij nooit aangegeven, okay. waar het fout gegaan is. Maar ah, het is wel fout uh, uh, zijn er gevoerd. Ja. Uh, ik, ik was er toevallig afgelopen weekend omdat ik een fotorapportage samen met mijn vriend hiernaast had... het moest maken van uh, onze burgemeester Wienje uit Haarlem... die daar uh, een officiële handeling kwam... Uh, kwam verrichten en toen werd het hele verhaal verteld... van ook met de ijsbaan uh, uh, zijn er tal van bezware uh, procedures geweest... om, om toch uh, tot elkaar te komen wat betreft die bouw. En daarom heeft het zo lang geduurd. Heb ik me laten vertellen hoor, in het weekend... Nou, ja. ja, ik vind het een broodje aap, want ja. uh, er uh, was gewoon geen exploitant voor voorraden. Ook niet, nee, om, nee ja, ook niet. Ja, nee. Nou, dan je wel over alle bezwaarprocedures gaan praten, maar er was gewoon niemand die de geld in stak. Nee, nee. De raadbouw die heeft het destijds aangekocht, dat terrein, en was ja. op zoek ja. naar een exploitant en een beheerder en een financierder ook, om ja. dat uh, allemaal neer te zetten. Nou, die hebben ze gevonden, en nu ja. zijn ze de bouw gestart. Radisson Hotel, geloof ik, uit, uit Katwijk? Radisson dat is een, ja, ja, maar er ja. komt een Ibis-hotel, wat ik oh, begrijp. Ja ja. ja, ja. Nou ja, dat, dat, even te ja. dat even tezijde, maar ik wil okay. het gewoon even uh, aan u vragen hoe, hoe u er tegenaan keek. Ik uh, wil toch nog even terugkomen op het uh, verhaal van Henny uh, van gisteravond bij FC Twente. Uh, het blijkt uh, dat er dus uh, ook nog vijf personen zijn aangehouden met nepwapens, nou... Op zich is dat natuurlijk al bizar, hè? dat er mensen met nepwapens rondlopen daar. Ja, naar een voetbalveld gaan. Dat bedoel ik. En dat was ook nog zo, dat er een bepaald beleid werd gehanteerd... bij het binnengaan van de toiletten. En dat had dus te maken met, het, met die handel in drugs. Dus sommige mensen mochten wel naar binnen, andere mensen mochten niet naar binnen. En daardoor, dat is blijkbaar opgevallen. En daardoor heeft de politie dus besloten om dat te gaan onderzoeken... En Vanuit daar uh, hebben ze dus gezegd van uh, we gaan dat uh, isoleren en kijken wat daar is. En ze hebben dus behoorlijk wat gevonden. Ze hebben uh, wikkels gevonden. En uh, dat is aluminiumfolie met witte poeder. En uh, strips waar dus ook drugs in uh, zat. Dus, Hoe uh, nou, komen ze binnen met die nepmaak? Daar snap ik helemaal niks van. Ja, nou ja. Dat is dan blijkbaar uh, niet goed genoeg gefouilleerd... of ja. niet goed genoeg gecheckt toen ze naar binnen kwamen. Dus ja. Dat is best uh, vervelend. En vooral voor mensen, want als je inderdaad, zoals jullie zeggen... Ja. Ja. als je daar naartoe gaat met je kind om uh, fijn voetballen te gaan kijken... en er is een of andere maloot naast je die met een nepwapen daar zit... en die dat misschien dan ook nog een keer laat zien... dat ja. is toch gestoord? Zeker weten. Dat is bizar. Ja. <lacht> nou, Jij, Jij hebt er geen last van, Josse? Nee, totaal <lacht> niet. <lacht> We maken, ja, kijk, wij, wij gaan voor de deelnemers. En uh, ja, in tegenstelling tot voetbal. Kijk, uh, ik, ik zou het voetbal graag omdraaien. 40.000 mensen op het veld. En, en 22 op de tribune. Dat, uh, dat vind ik veel belangrijker. Ik vind het leuk hoor dat er mensen op de tribune zitten. Maar ik heb ze liever op het veld. Dan zijn ze bezig. Dan zijn ze bezig. Ja, en ja. daar gaat het ook om. Ja. En dat, ja, dat is toch veel belangrijker. Die de mensen bewegen. En met z'n allen kijken. En een beetje de narigheid schoppen daar op zo'n tribune. Ja... Waar zijn we nou mee bezig eigenlijk? Met elkaar. Ja, het is gewoon dit, te gek hè? voor woorden. Dat is het ook. Als mensen bij mij het zwembad inkomen, komen ze om te zwemmen. En ze komen niet om uh, wikkels te verhandelen. Nee. Weet je dat? Uh, en op de komen ze ook om te schaatsen. En uh, bij zo'n voetbalveld nou, is het een heel andere cultuur. Ik vind het echt beschamend, toch? Ja, ja. Het is uh, heel erg gênant, inderdaad. Ja. We, zijn het, we zijn het met elkaar eens. We willen dat FC Twente wint. Maar ik neem alvast even wat nekwapens <lacht> mee en een wikkeltje drugs. Nou, dat, joepie. <lacht> nou, daar ja. gaan ze van winnen. De volgende is voor ja. Henny Ruckert, op verzoek. noir sur son c'est vous bien, Mais j'en prendrai pour cent dix ans Au moins Au moins 110 ans Hélène Je suis pas vers Mais je t'écris quand même Que je t'aime Hélène Laisse-moi devenir À main, seul montagnard, de tes mon blanc, oh oh, de tous tes Mont blancs. ja Gebied mij te zeggen dat we nog zo'n zes minuten hebben. om even met elkaar van gedachten te wisselen. over sportzaken. Over zwemmen, over schaatsen. en al wat niet meer, zei hoe je heen, kun je nou eens Jullie Eclair wegdraaien? Ja. <lacht> <lacht> nou, weet je eens hoe dat voelt, hè, Ja. <lacht> nou, we hadden het over sport. over mensen die dus wel of niet aangesloten zijn. bij een vereniging of bij een bond. Die. die ja. Die zeg maar de vrijheid willen hebben om, uh, om hun eigen ding te doen, maar dat heeft een reden. Nou ja, dat heeft wel degelijk een reden. Kijk, ik had het net over nationale en regionale trainingscentra. Nou, dat is een heel groot goed. Want uh, op sportontwikkelingsgebied zijn we in Nederland enorm vooruitstrevend. Dat hebben we met Inno Sportlab hebben we dat, uh, voor elkaar gekregen. Uh, afgelopen jaar, uh, bij Rio de Janeiro was er, uh, was er van ons uit van, vanuit de Nederlandse samenleving was het van, nou, we hebben niet best gepresteerd. Maar als je het aantal inwoners van Nederland relateert... aan de wereldbevolking, aan het aantal landen wat meedeed... en ook het aantal potentiële deelnemers... dan hebben we eigenlijk bovenmatig uh, gepresteerd. En dat komt met name omdat we het verschil maken... door wetenschappelijke onderbouwing van de trainingen... en de technieken die wij hanteren. Want Naomi Kromany Jojo weet gewoon... dat ze met een hoek van 36,2 graden in het water moet komen. Dat weet ze gewoon. En ze weet ook hoe lang de onderwaterfase moet zijn. En ze weet ook wanneer ze zeker weet van ja, nu zit ik op het niveau van een wereldrecord. En het is allemaal doorgerekend. Dus daar zijn we ook verschrikkelijk goed in. Maar er is ook een groot nadeel van het doorrekenen... en het verschrikkelijk goed zijn. Het grote nadeel is dat met name de talenten... die gaan zo snel mogelijk naar regionale en naar nationale trainingscentra... en die worden daar maximaal opgevangen. Maar de verenigingen, die gaan hun talenten missen. Kijk, het was wel leuk om vroeger bij cerc te voetballen... want dan had je, zat je bij Wim van Anichem... En die kon je ook tijdens de training aanschouwen. Nou, dat, dat is nu niet meer mogelijk, want die is al weg. Weet je, dat soort mensen die worden al weggekocht... of weggekocht of weggetrokken door een scout... en die zijn bij een andere organisatie. Wat hou je dan over? Dan hou je de mensen over die niet uitgekozen zijn. Nou, en dat is best wel een groot nadeel van sport. Want in de sport is het echt zo dat uh, je ziet iemand voetballen... En dan gaat, kan hij goed voetballen. En dan zeggen, de, dan zeggen de trainers en de scouts die op straat lopen... die zeggen, hé hey Jan, jij kan lekker voetballen... je moet lid worden van onze club. Maar de is zich aan het kantelen. Want men accepteert dat niet meer. Men wil gewoon goed kunnen voetballen. En niet pas geselecteerd worden als je goed kan voetballen. Dus wat zie je, wat zie ik aan mijn klantenbestand... en wat zie ik eigenlijk ook in de sport... dat mensen die gaan zich afkeren van de moors die er in de vereniging... Heerst. En de is in de vereniging is... de beste krijgen aandacht en de rest hangt erbij... die mag de beste financieren. Je had een mooi voorbeeld over de, van Dam tot Damloop. Nou, de Dam tot Damloop is wat dat betreft... ook wel heel schrijnend en ook heel treffend. De Dam tot Damloop... Die is, uh, dit jaar is die weer... en geloof het of niet, maar die is in een half uur... is die uitverkocht. En daar zijn 60.000 deelnemers. Van die 60.000... zijn er maar 400 aangesloten... bij een of andere vereniging. Dat wil zeggen, 59.600 zijn dat dus niet. Nou, en waar praat de politiek mee? De politiek die praat met de verenigingen. En eigenlijk ontkennen ze dus de maatschappij. Ze praten niet met die 59.600. En ze onderzoeken ook niet waar het op komt... dat die mensen zich niet aansluiten bij een vereniging. Dat wordt gewoon totaal genegeerd. Maar die groep die wordt steeds groter... En die groep, want het is uitverkocht de Damte Damloop... en niet alleen de Damte Damloop, maar ook de Amsterdam Marathon... Rotterdam Marathon, ja. alles is uitverkocht. Maar die groep wordt steeds groter... en die groep die wordt ook steeds bewuster. Want als je kijkt naar die mensen... ze hebben allemaal hebben ze een hartslagmeter om. Ze hebben allemaal ultramodern schoeisel aan hun lijf. Ze hebben een prima outfit aan hun lijf wat, wat kleding betreft. En ze trainen allemaal via schema's... die ze zelf opgezocht hebben op internet. Maar... Daar begint het amateurisme. En daar is, de behoefte is er, maar het amateurisme zit bij de klant. Want de klant die zegt van ja, nou ja laat ik dat er maar doen. Maar bij die vereniging, nee, daar ga ik niet, niet meer naartoe. Nee. En dat zie je ook. Mensen keren echt terug naar de vereniging. En we doen de politiek? Politiek, sportcafé. Krassport is nog nooit uitgenodigd. Of via, via, via, via, dat iemand zegt, joh, kom er ook eens naartoe. Maar je krijgt nooit een schrijven, Krijg je van, kom ook eens kijken. Terwijl we wel verantwoordelijk zijn voor 27.000 mensen die sporten. Hoeveel mensen heb je leren schaatsen? 140.000. Hoeveel mensen heb je leren zwemmen? Daar zitten we nu op 72.000. Yes, onvoorstelbaar. En dan sta je met een politiek vertegenwoordiger aan tafel... en dan praat je met zo iemand en dan zegt hij... Krasport, ja... Nou, nooit van gehoord. En dat, dat is raar. Want het zijn ook stemmers, hè? Mensen ja. stemmen ook voor ja. de politieke partij. Maar je bent al voor de tweede keer hier. Ja, ja joh. Dit is een topzender. Wij, uh, je <laughs> terug. <laughs> wij gaan jou bedanken. <laughs> ja. Want uh, wij worden er zo uitgeknikkerd, uh, denk ik, door uh, reclame en door... Uh, Dankjewel, Jos, dat je er was. Ja, Jos, heel Jij bedankt. Heel gezellig. Ja, ja, dat ik. En komt, Wij uh, uh, gaan uh, bedanken uh, Charles uh, Duif uh, voor de techniek uh, vandaag. En de presentatie die vandaag in handen was van uh, Jos de Jong. Ron Perenboomvoller en Henny Rueckert. Uh, Irene de uh, je dankjewel, <laughs> dankjewel. En uh, we, we zijn er volgende week weer gewoon. Hè? Leuk Irene. Vrijdagochtend om 10 uur. Dan hopen we elkaar weer te horen en uh, te zien hier. Dus ik uh, wens iedereen een heel fijn weekend. Uh, hebben we nog een, uh, je, je hebt nog iets leuks uh, muziekje? Nee, ja, dit is de, de, de eindtune. Dit is de eindtune. We hebben nog een halve minuut in een, en dan. En uh, dan worden we er gewoon uitgeknikken. Nou, ik heb begrepen dat het zondag fantastisch lekker weer gaat worden. Dus, jongens, naar het strand of sporten mag ook trouwens. Maar als je de hele week heel hard gewerkt hebt, dan is het misschien wel lekker om even een dagje een beetje te relaxen. Dat is ook wel eens fijn. Fijn weekend. Dus. Dag allemaal. Tot de Dag allemaal. Keer. Bedankt voor Dag. het luisteren.